7 Uur. Gert Geluk met het NOS journaal De Braziliaanse president Bolsonaro stuurt het leger naar het Amazonegebied in de strijd tegen de bosbranden. Die beslissing volgt na grote internationale druk op Bolsonaro, omdat hij te weinig zou doen tegen de branden en illegale houtkap. Militairen worden per direct naar de brandhaarden gestuurd voor minimaal een maand, blijkt uit een presidentieel decreet. Ook echter de brandweer beschikking over extra materieel vanuit de federale overheid. In een tv-toespraak zei Bolsonaro dat het hoog aantal bosbranden in het Amazonegebied... een gevolg zijn van droogte en hoge temperaturen. Het RIVM stelt vandaag voor heel Nederland het nationale hitteplan in. Regionaal kan het de komende dagen warmer dan 30 graden worden. Mensen krijgen de gebruikelijke adviezen goed drinken en niet te veel inspannen. Kwetsbare mensen zoals ouderen en baby's moeten extra in de gaten worden gehouden. Het hitteplan geldt in ieder geval tot woensdag. President Trump verhoogt de bestaande importtarieven op Chinese producten met 5 procentpunt. Het is een reactie op het Chinese besluit om importheffingen te verhogen voor Amerikaanse producten. Daarmee loopt de handelsoorlog tussen Amerika en China opnieuw op. Als gevolg daarvan sloot de Dow Jones Index gisteravond met een verlies van 2,3 procent. Noord-Korea heeft opnieuw twee projectielen afgevuurd. Waarschijnlijk waren het korte afstandsraketten. Ze kwamen terecht in de Japanse zee, maar niet in de territoriale wateren van Japan.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 Er valt al tien jaar te weinig regen in Chili... en de problemen worden steeds nijpender. Zo wordt drinkwater schaarser en boeren verkopen vee... omdat ze dieren niet te drinken kunnen geven. Het weer zonnig en zomers warm. Bijna overal wordt het 27 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 In de ochtend.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 Is melting in the dark, or the sweet green ice flowing down? Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake. I will drink the wine when it is warm And never let you catch me looking at the sun